Uur. Femke Woldhuis met het NOS Journaal. Verzekeraar Reaal komt in Chinese handen. Het bedrijf wordt overgenomen door de Chinese verzekeraar Anbang. SNS Reaal werd begin 2013 genationaliseerd... omdat het in de problemen was gekomen door het vastgoedbedrijf. Sinds de zomer werd gezocht naar een koper voor de verzekeringsactiviteiten. De Egyptische luchtmacht heeft doelen van de Islamitische staat in Libië gebombardeerd. Egypte reageert daarmee op de onthoofding van 21 koptische christenen door IS. De Egyptische president Sisi had al aangekondigd dat zijn land op gepaste wijze zou reageren. Gisteravond zette IS videobeelden van de onthoofdingen op internet.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 Het weer, eerst mist, daarna veel zon. Het wordt 7 tot 10 graden. Morgen meer bewolking in het westen en zuiden mogelijk wat regen. En eh, verder blijft het deze week droog met geregeld zon. De maxima zijn 7 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Dit Verkeersupdate. is Dennis Moo van de ANWB. Dit zijn de files van 4 kilometer of langer in de Randstad. De A1 Am, richting Amsterdam tussen Naarden en Muidenberg 5 kilometer. A9, Amstelveen Alkmaar tussen Beverwijk en Knooppunt Kooimeer 7 kilometer. Dat uh, komt door een ongeluk. Er is daar maar één rijstrook open. En de andere kant op staat er 4 kilometer file. Dan bij Amsterdam ook 4 kilometer op uh, de A10 Zuid richting Den Haag tussen het Knooppunt Watergraafsmeer en de Rai. Tot zover de verkeers.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 GFM. In 2015 al 25 jaar live. CGFM. Met, met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag. Uh, Ik denk zijn we niet he? blij mee. We hebben het over uh, de veteranen van uh, Zandvoort. Ze spelen vandaag uh, thuis tegen Watsburgia. De nummer drie in de competitie op dit moment. En dan staat het uh, 0 tegen 2. Dus ze hebben nog heel wat uh, te doen, de heren van SV Zandvoort. Na 25 minuten, dus een achterstand voor dat team. Het is even na drie uur. Welkom bij het tweede uur van Zandvoort op zaterdag. En daarin de volgende onderwerpen. Nou, Allereerst nog even de mededelingen. Zandvoort 1, de, de heren voetbal, die zijn vandaag vrij. Want het is een inhaalweekend. Vandaar dat u de stem van Joop van Nes moet ontberen. Wat gaan we twee tweede uur doen? Uiteraard een uitgebreide evenementenagenda rond de klok van half vier. Met, met daarin natuurlijk uitvoerig aandacht, wederom aandacht voor het carnaval in Zandvoort. Want het leeft weer. Verder hebben we natuurlijk tussen de muziek door Zandvoort nieuws in het kort... En uh, het laatste uur hebben we natuurlijk ook uh, nog sport, uh, wel het Pit Report. En uh, wellicht een, hopelijk een betere tussenstand bij de Zandvoort Veteranen thuis tegen Wat Burgia. En natuurlijk uh, veel muziek, dus ook genoeg reden om het komende uur naar uw lokale zender ZFM te blijven luisteren. En het is vandaag 14 februari, Valentijnsdag. Oh ja, ja. Nou, dan begrijp ik dit nummer ook. Ja, ja precies. Ja, nee, dan begrijp... Je snapt hem. Ik snap Hier hem. is Carly Simon en Jors speciaal voor deze... ...14e februari Valentijnsdag joh ...de Carly Simon en Joris Oveen. Ja, we zijn toch nog een beetje in de carnaval... Hè? ...met deze van Lodewijk van Averstaat... ...en van Ritsdag Kerel. Geleden. dat ik jou aan de bar heb ontmoet. Ik leende jou toen duizend rollen. Ja, ik weet het nog heel goed. Rakker, verrek, vlak je gratis advies. Nou, ik doe me heus niet zo lullig. Als ik een miljoentje vach, lief. Nee, oh, psychiater, zeg dat alcohol alles genees, oh, Er is toch niks mooiers op deze aarde dan een goed gesprek met de achtervriend. het? Je weet wel voor wie we deze klaar rijden, hè Albertje? Hé hey Leo. Ja, Leo. Alexa, ben jij het? Leo, hij was speciaal voor jou. Je hoorde van Rijk ben jij het? De ziel van Lodewijk vanavond staat. Het is 16 over 3. Ja, de carnavals en de vadertuigsuitzending van Zandvoort op zaterdag. Maar Carnaval heeft het uh, tot nu toe overwonnen. Ja, dat krijg je. Hè. De heren van de Carnaval zitten nu in de studio. Dus daar ontkomen wij niet aan, uh, Albert Jan. Ja, nee, dat klopt. Dus maar ondanks het feit dat uh, SP Zandvoort het eerste team uh, dit weekend uh, vrij is, is het dan natuurlijk wel, toch wel nieuws voor uh, SP Zandvoort. Want een periode kampioenschap voor SP Zandvoort. SV Zandvoort heeft afgelopen zaterdag, dus vorige week zaterdag... de rode lantaarn dragen van de derde klasse B, het hoofdstedelijke Taba... aan de zegenkar gebonden. Door deze winst is SV Zandvoort periode-kampioen geworden. Voor aanvang was er enige onduidelijkheid over deze wedstrijd... omdat enkele wedstrijden op grasvelden afgekeurd waren. Taba heeft ook een normale, tussen de aanhalingstekens, grasmat... Maar gelukkig werd de wedstrijd afgewerkt op het veld van Jos Watergraafsmeer. En dat is een kunstgrasveld. Zoals gezegd, dit weekend is een algehele inhaalweekend. Omdat Zandvoort alle wedstrijden gespeeld heeft... is het team van trainercoach Laurens ten Heuvel vrij van competitieverplichtingen. Dus ook namens ZFM van harte gefeliciteerd met het behalen van het periodekampioenschap. Zo, dat is inderdaad reden voor een feestje, dacht ik zo. En hier is everybody's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 I was born sick, but I love it. ...van het carnaval van vanavond, die hebben de studio inmiddels verlaten... ...dus de rust is weer teruggekeerd, dan? Albert-Jan. Ja, ja. ja, ze zeiden dat ze weg moesten omdat ze nog moesten opbouwen. Nou, ja, ken je ik, dat? Ze moesten gewoon bier proeven hoor. Precies. Kijken of het op temperatuur is. No? Er is trouwens weer een strandpaviljoen van eigenaar gewisseld. Klopt, onder het kopje zo vader, zo zoon. In januari is strandpaviljoen 19 in andere handen overgegaan. Ondernemer Bram Molenaar gaat dit seizoenbedrijf samen met zijn verloofde Chantal Oosterbroek exploiteren. Met deze overname treedt Bram in de voetsporen van zijn vader Huig... de welbekende eigenaar van het naastgelegen paviljoen Talassa. De naam van het strandpaviljoen wordt omgedoopt in Ahoy... waar strand in zicht een leus is die dagelijks zal klinken. De 23-jarige ondernemer is al een goede bekende... van veel kinderen, verenigingen, bedrijven, scholen uit de regio... Als Bram de Piraat verzocht hij al een aantal jaren activiteiten op het strand... zoals vissen, schatgraven en jutterstochten... in combinatie met een rit in zijn zeswielige gele strandtruck. Naast het aanbod van uitdagende spelletjes en excursies... weet hij veel te vertellen over de natuur en het milieu... over wat er zoal leeft in zee of wat er op de vloedlijn te vinden is. In het strandpaviljoen Ahoy heeft Bram de Piraat nu echt zijn plek gevonden... Vanaf deze plek ook van harte gefeliciteerd en een uh, succesvol seizoen toegewenst. Love, eh? Ahoy. Ahoy. Ahoy. Ahoy, Ahoy, is wat anders dan alaf. hè? Ahoi. Ahoi. Ahoi. Ahoi a Hier is Aaron Shupa. <stutters> c'est parti <laughs> I got it. Van dit moment voor de Aaron Shoepa en Amma Abbott Rose. Stel meteen in de evenementagenda bij CFM, krijgt te horen wat je de komende dagen allemaal kunt gaan doen. Eerst deze van Pepsi en Shirley, hier is Hard Day. Life is so hard. In Zandvoort gingen we terug naar de jaren 80 met Pepsi en Shirley. Dat was de single Hard Het is tijd voor de evenementagenda. Je krijgt te horen wat je de komende dagen allemaal kunt gaan doen, Albert Nou, ga jij de hond maar even uitlaten. Ja, zit weer een hele lijst. Er is weer van alles te doen, uh, luisteraars. Terwijl er momenteel uh, druk gebridged wordt in de bibliotheek Zandvoort... de Valentijnsbridge in de bibliotheek Zandvoort... gaan wij de evenementenagenda doen. Allereerst bent u nog tot 1 maart van harte uh, welkom in het Zandvoortsmuseum... om uh, uh, de volgende expositie te bekijken. Namelijk 38 jaar Holland Casino Zandvoort. Een tijdsbeeld van het eerste Holland Casino in Nederland. Het oudste casino opende de deuren in Zandvoort aan zee in 1976.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 Nou, en vanmiddag, ja, we hebben er uh, ook al even over gehad. Vanmiddag is het weer tijd voor jazz aan zee. En daarvoor gaan we naar Talassa. En wel het uh, Jutters gedeelte. En wellicht ook uh, de grote zaal erbij te betrekken. Want er wordt ook een plateau d'amour geserveerd. Dat allemaal in Talassa. En het begint om zes uur. En uh, de jazz gebeuren eindigt om negen uur. Vandaag dus genieten van een romantische avond op het strand met uitzicht op zee. De chefs van strandpaviljoen Talassa hebben speciaal voor deze avond een prachtig menu samengesteld. Waaronder, zoals gezegd, een plateau d'amour voor twee. Reserveren is uiteraard wel gewenst. Voor het hele drie gangen menu kijk dan even op www.telassa18.nl. En voorafgaand en tijdens het eten kan men weer genieten van de maandelijkse live muziek in Café Het Juttertje. Hiervoor hoeft men niet te reserveren en de toegang is gratis. Vanda uh, vandaag speelt Kloes van Mechelen, wie kent hem niet, kwartet met Nick van der Bos op piano, Daniel Gueil op Dubbelbas en Menno Venendaal, wie kent hem niet, op drums. Een gastoptreden is er voor de charmante zangeres Ellen Volkers. Haar repertoire is breed en zij zal met haar prachtige stem ongetwijfeld inhaken op de romantische Valentijnsdag. Dat allemaal vanaf 6 uur tot 9 uur. Jazz aan zee, Kloes van Mechelen en Co. En wellicht een Plateau d'Amour. Ga daarvoor even naar de website www.talasse18.nl. En uh, ja, ze waren net al even in de studio. Vanavond barst het carnavalsgeweld los. Het Zandvoort carnaval is weer terug van weg geweest. De Zandvoort gaat deze avond door het leven als scharregat. En uiteraard is prins carnaval, we hebben hem net gesproken, uh, ook van de partij. Iedereen is van harte welkom om het Zandvoorts carnaval van dichtbij mee te maken en te beleven. Want een belevenis, dat zal het zeker worden. En daarvoor wordt u verzocht zich te verwoegen aan Sportcafé Zandvoort Duintjesveldweg 1A. Dat is natuurlijk het, het restaurantgedeelte, bargedeelte van de Corverhal. En dat is, begint allemaal om half acht. Er zijn nog kaarten a 2,99 euro. Hoe komen ze op die prijs ook, hè? Ja, het zal wel kloppen, hoor. 2,99 euro zijn er aan de kassa nog kaarten te verkrijgen. Er zijn inmiddels al 80 kaarten verkocht. Dus dat wordt een dolle boel daar vanavond in de Korverhal. Vanaf half acht. En de afloop is gepland onder voorbehoud van rond, een klok, rond de klok van 1 uur. Uh, het Wapen van Zandvoort houdt ook van Carnaval. Uh, dan hebben we het over het Wapen van Zandvoort aan het Gasthuisplein nummer 10. In ieder geval kom allemaal, mocht u daarheen willen, uh, Carnaval 4 bij het Wapen van Zandvoort. De dresscode is lovely and funny. Nou, uh, dat gaat dus een breed, uh, breed scala mogelijk. Dat begint allemaal om 8 uur vanavond in het Wapen van Zandvoort, Gasthuisplein nummer 10. Dan gaan we naar zondagmorgen, dan is het tijd weer voor Classic Concert. En dan hebben we het over Wiepke, groetgoedjes. Morgen is het Balkanto-concert van Wiebke Goedjes eh, en anderen. Een half uur voor aanvang van de concert is de kerk geopend. En dan hebben we het over de protestantse kerk aan de poststraat 1. De entree bedraagt 5 euro. Meer informatie over dit concert en alle andere concerten... kunt u vinden op www.classicconcerts.nl. www.classicconcerts.nl En love is in the air. We gaan weer terug naar het gasthuisplein nummer 10. U hebt het al geraden. Het Wapen van Zandvoort. Morgen vanaf 5 uur. Love is in the air met een live optreden van Johannes van Sta en Michel Knubbe. Love is in the air, love songs uit de, uh, Amerika en Engeland... op akoestisch gitaar. Dat allemaal morgen vanaf vijf uur in het Wapen van Zandvoort. We gaan biljart aan op 20 februari. En dan hebben we het ook over het Wapen van Zandvoort. Want organiseren die toch veel. Dat is helemaal goed. Actief. Hoe actiever, hoe beter. Uh, dan is het uh, biljart triathlon toernooi. Biljart triathlon toernooi bij het Wapen van Zandvoort op 20 februari. En het duurt allemaal tot en met 22 februari. En uh, dat, daarvoor uh, kunt u zich dus vervoegen aan het Wapen van Zandvoort. Gastheidsplein nummer 10. Begint allemaal op 22 februari en, uh, 20 februari en duurt tot 22 februari. Meer informatie kunt u vinden op www.wapenvanzandvoort.nl En hij komt er weer aan. En volgende week zaterdag is de kinderburgemeester bij ons te gast. En dan heb ik het over de Kids Adventure Week. Die begint op 21 februari en duurt tot 28 februari. In de voorjaarsvakantie zijn kinderen de baas in Zandvoort. Meer informatie over dit geweldige evenement voor de jeugd... een hele week lang kunt u vinden op www.kidsadventureweek.nl. Uh, uh, elke dag is er iets te beleven. Voor sommige activiteiten hoeft u zich niet op te geven, voor anderen weer wel. Kijk op die informatie op www.kidsadventureweek.nl. In ieder geval van 21 februari tot en met 28 februari zijn de kinderen de baas. Ook op 21 februari is het de tijd voor de finale van het schoolkampioenschap En dan hebben we het over Café Koper aan het kerkplein nummer 6. Dat begint allemaal om half negen deze 21 februari. De grote finale. En u bent van harte welkom om daarbij aanwezig te zijn. Meer informatie over dit evenement en andere evenementen van Café Koper kunt u vinden op www.cafekoper.nl www.cafékoper.nl En ook bent u bij Ayuma weer van harte welkom. Dat is restaurant app en Vloed, Badhuisplein 2 tot en met 4. Het is een culinair gebeuren. Meer informatie daarover kunt u vinden bij uh, de website van Ayuma. En dat is 21 uh, en 22 februari het geval. Last but not least, een oproep. Een nieuwe mountainbike strandrace Zandvoort-Katwijk. De kustplaats Katwijk vormt op zaterdag 28 maart het decor van de MTB strandrace. Zandvoort-Katwijk-Zandvoort. -Zandvoort. De start en finish van dit nieuwe even fietsevenement van het champignon is in Zandvoort. Meedoen. Iedereen die zelf een motorbike thuis heeft staan wordt uitgedaagd mee te doen aan de strandrace Zandvoort-Katwijk-Zandvoort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 Tot zover. Zo, dat was weer een hele mond vol, uh, Albert-Jan. Ja. Neem even een slokje water. En dan, dan heb je het maar over twee weekenden. Zo is het. Het is Genoeg te doen hier in uh, Salford. En wil je de evenementen nalezen, download dan bijvoorbeeld de CFM-app. Gratis uh, verkrijgbaar in de Play Store en in de App Store. Buiten het de laatste nieuws uit Salford, ook de evenementen. Hè, dat staat naast elkaar hè, op de app. Dus download hem in de Play of de App Store. De CFM app. Just because Zo gingen we vanuit het carnaval over naar Valentijnsdag 2015. Je de CEO van Patty Austin en Baby, come to me. Het is weer tijd voor een kort bericht. Uh, ja, want niet alleen wij hebben dit jaar feest. Wij uh, 25 jaar en de Zandvoortse klant 10 jaar. jaar. Maar wat ook uh, uh, reden tot een feestavond is, is 190 jaar reddingswezen. Op een andere locatie, namelijk in het KNRM Boothuis aan de Torberkestraat 6... presenteert de Babbelwagen op zaterdag 28 februari... om 8 uur s avonds een digitale presentatie over 190 jaar reddingswezen. Een unieke plek om in de sfeer van het reddingswezen... de digitale rondreis te beleven. De entree van de, eh, van de presentatie is vrij toegankelijk... na aanmelding aan Marcel Meijer. De telefoon is te bereiken op 06 138 37 -000. 06-138-37-000. Of via info apenstaartje Babbelwagen. Dezelfde presentatie is nogmaals op 14 maart, maar dan in de vertrouwde locatie Hotel Faber. Maar het is natuurlijk uniek om in, in, in, hè? Om in de, de, de, de loods deze presentatie mee te maken op uh, 28 februari om 8 uur s'avonds. En vergeet u zich niet even van tevoren aan te melden. En iedereen is van harte welkom. En natuurlijk ook namens CFM van harte gefeliciteerd. En CFM, 25 jaar. Ja, je zei het al, he, vorige week een geweldig feest. Dat is geweldig. En het gaat gewoon nog het hele jaar door, hoor. Luister lekker mee naar CFM. 24 uur per dag muziek en informatie. En niet alleen op radio, maar natuurlijk ook op tv. So oh. Hé ding is zeker, Robert-Jan, wij waren van de week niet bij die uh, première van die film, hè? Met die Shades of Grey. Wij mochten daar niet heen, hè? Nee, Ladies Night, Ladies Only. Je de Eddie Golding uit de film Love Me Like You Do. Tot zover alweer uur twee van dit programma. Soft op zaterdag, Zometeen na het en weer van uh, vier uur... zijn we er nog één uh, uur lang met onder meer de vaste items. Zo er zijn dier van de week en gedicht van de dag. Lekker blijven luisteren naar CFM. Tot zometeen.